mm -hmm. God, het is voorbij, ik zet mijn hart nu op slot. Vanaf dag heen dat je schijt, Je bent de vieze meid Spelen, maar één ding weet ik zeker Ik hoef je niet te delen met een andere man Maar je moet het zeker doen Geef toe ben ik zo rijk Nee ik zwem niet in de poel. Maar ongetwijfeld had ik wel de meeste liefde hier voor jou Heb je nooit bedrogen met een een of andere vrouw En waarom zou ik? Ik ben toch veel meer waard dan dat Ik ben meer monster dat Ik ben niet zo laag mijn schat Ik gaf je alles En zelfs nog veel meer dan dat Maar je nam me alles weg niets meer had, wat ik er terug voor kreeg alleen gemengde gevoelens, want je nam me in de maling of ik een of andere voel was ik ga nu das, ik heb genoeg gehad ik ben je zat, ik laat niet langer spelen met mijn hart, want als je echt zo nodig samen met hem wil zijn, dan doe je best maar ik ga niet weg kwijnen van de pijn al mijn omen heb stuk gemaakt al mijn omen heb kapot gemaakt Je bent een vieze meid, waarom ging je Ik werd verrast op die dag dat flesje zag Hand in hand met een ander Mijn belletje gaf Hoe kon ik zo blind zijn? Ik wilde blijkbaar gewoon niet zien Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom ik dat heb verdiend Maar ergens zou ik jou ook nog eens dankbaar moeten wezen Je hebt mijn ogen geopend, kijk nu anders naar het leven Slechte invloeden hebben geen effets meer op mij. Ik ben behoed op onraad en slechte mensen zoals jij. Volgens mij was hij nooit op de hoogte van mij. Jij bedroog mij met hem, jij bedroog hem met mij. Maar ik neem het hem niet kwalijk, want een man wilt ook wat. Een hond raakt op gewonden bij het zien van een kat, het is zijn instinct. Maar jij, ja, jij, jij loopt de tijd. Jij was de boss, doe niet hier, dus doe mij een plezier. pak je spullen bij elkaar, ik kijk zelf maar wat je doet. Want één ding weet ik zeker, voor jou ben ik te goed. stuk gemaakt, Zeg het alsjeblieft Waarom ben je vreemd? Vanover neer je me tot op het bot Het is voorbij, ik zet mijn hart nu op slot. Vannacht, dag één hey, dat je schijt Je bent de vies. Yo, de Shy man met Flex. Hé, hey man. Hey, luister, ik was gisteren in die club hè, waar we laatst samen waren. Ja. En weet je, die chick van jou die stond te draaien met die kont tegen een of andere vage dupe. Jongen, ik zeg het niet vaak, maar dump die bitch. Ik ja, zeg het je nog een keer: man? dump die bitch. Hé, oh, hey, hey, Shy, wat doe je man? Hé, hey, die chick is hier niet waard man. Relax flex. Relax, flex. Relax, flex. Je hoeft je echt niet druk te maken. Die chickens zijn niet waar. Ben slechts belust op wraak. Als ze vanavond thuis komt staan de spullen al op straat. En direct daarna verknip ik alle creditcards. Want aan alle slechte dingen komt altijd weer een einde. Er lijkt me nu wel tijd voor de laatste bladzijde. Boeken uit, dit was mooi, maar nu over even niet over. Blijf nu zitten met verdriet. Het laatste woord is van Imro. Al mijn nummern heb je stuk gemaakt. En al mijn lieve kapot gemaakt. Zeg, wat geeft hij wel en ik niet? Vertel me alsjeblieft, waarom ging je vreemd. Waarom verneder je me tot op het bord? Het is voorbij, ik zet mijn hart nu op slot Vanaf dag dat had je scheidt, je bent een vieze meid, daarom geen je. Vreemd.